Als je me zoekt, zwem in het licht als een engel, groen als het zwart, haar als medusa, vast in het glas. Kijk tegen stralen, knijp met je ogen en weet dat ik het poppetje van de gloeidraad ben en spin waar het leven licht is.